Op bonde racisten Hier aan zowel me mekko Kankerlonsdeeldragers Door heel Nederland Kankerflikkers joh hey jager zal jullie nu een lesje leren Waarom dragen jullie van die lonsdeel kleren Je moet niet iedereen over één kamp scheren Dus hou op tonen te discrimineren Ons kun je niet ongestraft klein krijgen Ik pak je bij je kraag en laat je dan Oprotten, rotte kan grapen. Oh je bek af,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 Quint Circles, sorry. Weet je wat ik ook zo'n ontzettende zaak vind? Alla! Kutap.